het verkeer wordt stap voor stap weer opgestart. na de grote storing van vanochtend. Veel mensen konden daardoor geen kant op. al zijn er ook mensen die er wel mee kunnen leven. Onder meer deze vrouw bij RTL. Ik heb er wel begrip voor. Het is nou eenmaal zo. We zijn er blijkbaar niet op ingesteld. Ja, dan kan je wel zeggen in Zwitserland kunnen ze het wel. Maar daar heb ik eigenlijk ook geen informatie over. of het altijd wel gaat daar. Dus we doen het hier maar mee. Voor de rest van vandaag geldt wel de winterdienstregeling... en in de regio Amsterdam rijden nauwelijks treinen door de wisselstoringen. Op de weg wordt het ondertussen rustiger, maar daarover hoor je straks meer van Bas. In Almere is gisteren een dronken automobilist een speeltuin ingereden, zegt de politie. Er werd op dat moment gespeeld, maar of kinderen ook echt in gevaar zijn geweest is niet duidelijk. De man blies op het bureau zes keer zoveel als is toegestaan. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij krijgt een verplichte cursus. Het bedrijf achter fietsmerken Batavis en Sparta zit in financiële problemen. Dat schrijft het FD. Afgelopen zomer moest er al 100 miljoen euro geleend worden om overeind te blijven. Het gebeurde nadat concurrenten hun prijzen flink verlaagden. Batavas en Sparta verkopen minder... en de verwachting is dat de omzet met 15 daalt, schrijft het FD. Boeren Tigo, Bram, Cornelis, Chris, Jan-Willem en Johan... hebben een probleem. Ze hebben veel te veel oogst. Zo zit Tigo in zijn maag met 300.000 kilo witte kool. Boer Chris heeft nog 50.000 kilo pompoen over... en Bram komt om in de 300.000 kilo wortels. De supermarkten en de fabrikanten hebben al genoeg. En daarom hebben ze nu een landelijke reddingsactie gestart. Daarbij kan je tegen een prikkie kilo's kool, bieten, pompoenen of aardappels halen. En daarmee willen ze voedselverspilling tegengaan. En dan het weer van Weerplaza. Op de meeste plekken is het droog. Aan de kust is nog wel kans op een winterse bui. En de temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Dankjewel Fieke, verkeer van Flitsmeister. Ja, doe nog steeds voorzichtig. Als je de weg moet, nog altijd kans op gladheid. 11 files in Nederland, 2 nog langer dan een half uur. Op de A4 allebei Antwerpen, Dinteloord. Tussen de Nederlandse grens en Zoomland kom je in 35 minuten. En de A4, Dinteloord, Antwerpen tussen Tolen en Marquiszaat is de weg afgesloten door een gladde weg. 43 minuten is je vertraging. Is ook een omleiding ingesteld. Wil je richting Antwerpen, dan volg je beter Breda via de A58 en de A16. Controles, die die zijn niet gezien. Bas van Nimwegen. En nog altijd vertraging op het spoor. Zometeen de trein die op tijd rijdt. Train met Heesel, sister komt eraan. Music, You I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. Het station waar je vandaag geen vertraging hebt. Top 40 Classic! Zo, we gaan terug in de tijd. De verjaardag van uh, Rowan Atkinson vandaag. 71 jaar is hij geworden. We in de Top 40 Classic terug naar januari 1990. Ja, toen verscheen uh, Mr. Bean voor het eerst op TV. Want zo kennen we Rowan natuurlijk uh, vooral. Met zijn teddybeer, Teddy en uh, zijn groene autootje. Zat hij altijd uh, helemaal in klem, natuurlijk. Weet hoe ik altijd in de auto zit met mijn twee meter twee. En uh, Mr. Bean is een man van weinig woorden. Hè? Ik bedoel, uh, hij zegt nooit zoveel. Alleen uh, heel af en toe dan kwam er toch wat uit. Hallo, I'm Dr. Bean. Apparently. Ja, het was een uniek moment. En verder hoorde je vooral dit. Deze lachband natuurlijk. Uiteindelijk zijn er maar 15 normale afleveringen gemaakt van de serie. Best wel weinig, toch? Dus um, ja, eerst verschenen in uh, 1990. Terug naar de top 40 van toen, 6 januari dat jaar. Wat stond er in de lijst? Nou, deze van Lisa Stansfield. I, I, I Nummer 1 toen. Baby, All Around the World. Of ga je voor Phil Collins? You. You stond om 5 met Another Day in Paradise. Keuze 2. En om 22. Oh to Life Crew. En Lisa Horny, nou, welke moet het worden? Laat het weten, stuur een berichtje deze kant op. Mag je intypen, maar eh, nog leuker als je het even eh, inspreekt natuurlijk in de audio. -appje. Liedje met de meeste stemmen hoor je zometeen. Ook Davina Michel komt eraan met What A woman. Na David Guetta en Eva Max. Don't leave the faith, what's here tonight? Heaven can wait, no use in watching the sky. Don't say goodbye, just hold me tight. State of mind needs to let the sink in. Oh, don't get me wrong, I love my man, but I thank the Lord she made sure that I am a woman. Man, what a woman. Davine Michelle, what a woman makes you. Terug naar 6 januari 1990. Toen de allereerste aflevering van Mr. Bean op tv te zien was. Toen in de top 40 Lisa Stansfield met All Around the World kon je uitkiezen. Phil Collins met Another Day in Paradise. En Two Life Crew met Misa Horny. Tim die zegt: Ik ga voor Phil Bas. Oké, okay, Pelle, dat moet natuurlijk Lisa Stansfield worden. Jamie die stuurt: Deze is niet zo moeilijk. Phil Collins voor mij. Luke zegt: Misa Horny. Leuk liedje, lang niet gehoord. Dan Mout. Hi. Nee, hey, die andere twee vind ik zo saai. Dus nou nee, ja, laten we dat maar een beetje gek doen op de radio, toch? Oh, Mr. Horny. Phil Collins. Ja, dat kan niet anders dan Phil Collins. Nou, hij zegt in het nummer Think Twice. Maar ik hoef er geen twee keer over na te denken. Ik ga voor Another Day in Paradise. Ach, mooi. Ja, uh, Mr. Horny, 15% van de stemmen gekregen. 19% voor Lisa Stansfield. En duidelijke winnaar met 66% van de stemmen. Phil Collins' Another Day in Paradise is de top 40 classic. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm don't where to sleep. Is there so Ik like heb je de alarmschijf al gehoord. Lekker liedje. Ga ik zo meteen draaien. Ook okay. Stay, Stay If You Wanna Dance van Mel Smith komt er ook aan. Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm bij als het sneeuwt. Of ou, als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt de heel je winter goed. Als je extra goed van start wil gaan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 Jij wil een hondenbaan? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen. NHA Thuisstudies. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op ElizaWasHere.nl Kies een van onze 700 thuisstudies. Nu met gratis tablet. Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt.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 Open nu een spaarrekening bij ASN Bank en krijg 50 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mm. Je luisterde naar de vier mozzarella sticks? Kom ze lekker halen bij McDonald's is ik weer van weerplaatsen. Er trekken een aantal sneeuwbuien over het land. Verder is het droog met af en toe wat zon. Het is max 4 graden en morgen krijgen we opnieuw veel sneeuw. Er een uh, chaotische ochtendspits, waarschijnlijk. Dan verkeer as we speak. 16 files in Nederland. Mocht je de weg opgaan, doe voorzichtig. Nog altijd glad. A4, daar een file van 35 minuten of langer uh, richting Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Zomland. Kom je in 48 minuten. En diezelfde A4 Dinteloord Antwerpen tussen Tolen en Marquiszaat, is de weg dicht door een gladde weg. Kom je in 12 kilometer 51 minuten. Is er Is ook een omleiding ingesteld. Wil je daar richting Antwerpen, dan volg je beter Breda via de A58 en de A16. Dat dan nog de A58 Berg op Zoom Vlissingen tussen Ber Berg op Zoom en de Kreekruidbrug. Daar ook een gladde weg, 9 kilometer, 38 minuten. Q-Music, was van die Het Kensington zometeen. En er is Mel Smith met Ste. Q-Sounds with you. If you to dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. I'm waiting waiting Ach, morgen nog, acht over half twaalf, Goedemorgen. Kensington Uncharted, hoor je, ik ga nu iemand draaien die heel blij is met het internet. The power of the internet is crazy. Ja, dit is de Frans-Canadees Thomas Gray. Het zou kunnen dat hij heel blij is dat hij net zijn kast via Marktplaats heeft verkocht. The power of the internet is crazy. Maar het is nog iets groter. Hij heeft namelijk zijn muzikale carrière te danken aan dat internet. 21 jaar is hij pas en uh, nou ja, nog een jaar geleden maakte hij een remix van Gravity, een track van Martin Garrix. Dat postte hij op Instagram en ja, onze eigen Martijn die zag dat, die reageerde erop. En vervolgens ging die remix dus helemaal door het dak online. Daarom hebben ze hem ook officieel uitgebracht en toen dacht Thomas, ja... Laat ik ook gewoon eens een stukje van een eigen track op TikTok gooien. Nou, dat heeft hij geweten. Dat ging de afgelopen maand helemaal door het dak op TikTok. Allemaal mensen die reageerden van... Hé, hey, waar kan ik dit nummer vinden? Breng dit alsjeblieft uit. Nou, dat heeft hij nu gedaan. En kijk uit dat je niet uit de bocht vliegt, want dit is lekker. Je hoort hem extra vaak. Thomas Gray, dit is Rumors, de alarmschijf. De Q-music, alarmschijf. Thomas Gray, Rumors, Q! It's like my tumor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 Nog niet, nee. Gelukkig. Ja, mijn vriendin is 36 weken zwanger. Dus ik moet mijn telefoon een klein beetje in de gaten gaan houden. Um. Het is te merken dat ze zwanger is ook. Het was namelijk gisteren weer open huis bij ons. Mijn vriendin die had de huissleutel weer eens een keer op de voordeur laten zitten. Het was ook helemaal koud geworden toen ik hem eruit halen. Dus die zat er al een tijdje op. Dit is de laatste tijd ook wel vaker aan de hand. Autosleutel had ze pas ook nog uh, nacht in de auto laten zitten. Eigenlijk is voor inbrekers moet ons huis een beetje voelen alsof je een escape room ingaat... waarbij alle puzzels al zijn opgelost, zeg maar. Dat is een beetje hoe het bij ons thuis gaat. Typisch gevalletje van uh, zwangerschapsdementie, zullen we zeggen. Heet Ray uh, misschien ook wel last van? Dat is nog een tikje erger. Die is de vent kwijt. We is coming. Silent is back music, het is bijna 12 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Fiekem. Ja, goedemiddag. We hebben mensen vandaag 32 uur in de rij gestaan. En zo meteen hoor je waarom. Zo, dat is niet bij de Vater Morgana geweest, denk ik. Armin van Buren, chef special, hoor je ook zo. In All Right Stop Lunchtime. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd?